Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vijftien mensen die twee jaar geleden anti-zwarte-piet-demonstranten tegenhielden op de snelweg A7... zijn in hoger beroep veroordeeld tot 90 uur taakstraf. De straf voor de zogenoemde blokkeervriezen is lager dan de rechtbank eerder had opgelegd. Ook initiatiefnemer Jenny Douwes is veroordeeld, ondanks dat ze er niet bij was op de A7. Het Hof vindt dat Douwes de blokkade had uitgelokt met oproepen op Facebook om de betogers die naar de intocht van Sinterklaas in Dokkum wilden tegen te houden. De rechter zei dat de verdachten voor eigen rechter hebben gespeeld door anderen te belemmeren bij de uitoefening van een grondrecht. De man die gisteren op de A12 bij Den Haag probeerde een motoragent van de weg te rijden, zit nog vast. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep West. De andere 25 mensen die werden opgepakt na het bouwprotest op het Malieveld zijn weer vrij. Ze werden aangehouden voor onder andere openlijke geweldpleging, opruiing en vernieling. Het dodental van een treinbrand in Pakistan is opgelopen naar 71. Volgens Pakistanse autoriteiten ontstond de brand... door een gasfornuis dat iemand illegaal had meegebracht. De gasfles van het fornuis ontplofte... toen passagiers aan boord ontbijt aan het maken waren. De Surinaamse slavenregisters staan vanaf vandaag volledig online. Vorig jaar verscheen het eerste deel al... van 1851 tot de afschaffing van de slavernij in 1863... Nu staat ook de periode van voor 1851 op internet. Er kunnen boeken worden ingezien waarin onder meer de namen van eigenaren en plantages staan. Bij de slaven staat ook informatie zoals besmettelijke ziekte. Het hele project duurde 2,5 jaar en is met behulp van crowdfunding tot stand gekomen.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 Black cats and goblins on Halloween night. Trick or treat. En een hele goede middag en hartelijk welkom bij deze... Spooky Zandvoort Lunch. Hier op AZFM Zandvoort. Het is vandaag 31 oktober... En de laatste dag. Jammer, de laatste dag. En wat de laatste dag is... Dat ga ik lekker niet zeggen, want dan uh, komen er ook hoop problemen, denk ik. Ja, de mensen die het weten, die uh, snappen heus wel wat ik bedoel. Daar gaan we lekker gebruik van maken. Veel muziek hier bij Zand Zandvoort luncht. Informatie, nieuwtjons. Maar, we hebben ook een leuke actie. En wat we gaan doen zometeen natuurlijk... Het liedje van de sidekick. Het artiest dit licht... Kijken of hij weer heropstaat met deze Halloween uitzending. Af en toe wat spooky nummers. Natuurlijk Michael Jackson met trailer, maar heeft u dus zelf ook een nummer? Vraag gewoon aan hè, via redactie at zfmzandvoort.nl of 023 573 0393 nogmaals 023 573 0393. Ja, en jou maar we hebben een hele leuke actie, hè? Want de eerste beller van deze uitzending kan iets winnen. Ja, zeker. Vertel uh, het. Inderdaad, uh, de eerste beller van deze uitzending kan uh, een kaartje winnen voor Castle Christmas Fair. Twee kaartjes. Twee kaartjes, maar liefst. Uh, op de historische locatie buitenplaats Bekestein, uh, op de Rijksweg 134 te Velze Zuid, wordt van 28 november tot en met 1 december de Kerst en Lifestyle Fair van Noord-Holland gehouden. Over een maand opent de Castle Christmas Fair 2019 haar deuren. De Lustrum-editie wordt georganiseerd bij buitenplaats Bekenstein, Velsen-Zuid. Velsen de voorgaande Hallo. edities werden gehouden in Heemskerk. Ook dit jaar wordt er uitgepakt met hey, vele wei, leuke wei, stands. inspirerende workshops, sfeervolle big bands en koren. Bekijk nu, uh, u kunt de plattegrond bekijken op de website van castlechristmasfair.nl Nee, jou maar. De telefoons gaan Zie ja. je even met Roy. Ja, ik had... Heel apart. Hij is niet overgeschakeld. moment, hoor. Ja, het gaat hier helemaal los in de studio. Iedereen wil die kaartjes vinden. We worden door iedereen gebeld. Ja, maar nu heb ik mevrouw Schippers eraf uitgeschakeld. Ik weet het niet meer, hoor. Mevrouw Schippers heeft nu geval de kaartjes gewonnen. Die is de eerste beller. Als mevrouw Schippers nog een keer belt, dan gaan we er meteen in de studio halen. Nou, dit is nog nooit te snel gegaan. Nee dus ja, iedereen door. wil die kaartjes hebben. Dus uh, wilt u weer kaartjes winnen... en tweede uur geven ze gewoon weer weg. Zullen we dat gewoon doen? Ja, omdat het we gaan we gaan zo, zo gek huis is hier in de studio. We wachten even op het telefoontje van mevrouw Schippers. Want het, ze, ze, ze heeft in nieuw van gewonnen. Maar we, ze moet natuurlijk ook even in de uitzending. Kijk, daar is ze moment. Praat jij het even vol? Ja, we, het, we hebben het natuurlijk over de Castle Christmas Fair... Uh, die weer gaat plaatsvinden dit jaar in uh, Velse Zuid. Ja, met uh, okay, wij van CFM Zandvoort geven geeft komende weken kaarten weg voor dit evenement. Uh, en elk uur. Het eerste en het tweede uur van deze uitzending. geven wij uh, kaartjes weg voor de eerste beller. Neem jij die eens op, uh, Jelmer, die andere. Want het blijft hier gaan, het blijft hier gaan. En dan hek je hekje één... Hallo, hier het Ja, het is, het is één huis hier in de studio. Die telefoon gaat. Blijft u nog steeds gaan? Oké, okay. nou we hebben in ieder geval mevrouw Schippers aan de telefoon. Goedien, goedemiddag. Goedendag. Ja? Ja, u bent in de uitzending. Ik ben Hallo. Ja? Ik spreek met mevrouw Schippers. Nee, met mevrouw Van Driel. Mevrouw Van Driel, ook. Nou, mevrouw Schippers die heeft ook de kaartjes gewonnen. En ik ga gewoon zeggen, u ook, gefeliciteerd! Dank wel! Ja, als u even aan de lijn blijft, dan geven wij u de kaartjes. Het gaat hier helemaal mis, want de telefoons kunnen het niet aan. Oké, okay, oké. Okay. iedereen ja, wil die kaartjes hebben. U blijft lekker aan de lijn, dan ga ik zo meteen uw telefoonnummer opschrijven. Op en dan ja, uh, komt dat uh, helemaal goed. Wat, uh, heeft u nog iets leuks gedaan vandaag? Of het nog iets leuks? Ja, of u iets leuks vandaag heeft gedaan, vandaag. Uh, ja, maar ramen gelapt. G dat is ook leuk. <lacht> nou, het was hartstikke koud. <lacht> ja, maar neem die andere telefoon eens even op. Kijk of iedereen aan de telefoon hangt. Mevrouw, blijf even aan de telefoon. Goedemiddag, zie je een voor. Het is hier echt heel erg leuk om mevrouw. Al die telefoons blijven gaan. je. <lacht> Nog een keer proberen. Kijk of we mevrouw Schippers aan de andere kant hebben. Mevrouw Schippers? Ja. Kijk, er is ze. Nou, we hebben, ja. we hebben mevrouw van Driel aan de telefoon, hè? Ja. ja. En we hebben mevrouw Schippers aan de telefoon. Het zijn twee bellers die tegelijk bellen. Dus alle twee hartelijk gefeliciteerd. Ja. Nou, dank ja. Hartstikke leuk. Blijf alle twee even aan de telefoon en dan gaan we wel uw telefoonnummer noteren. Dat is goed zo. Wij gaan even muziek draaien, want dat hoort ook bij deze radio. Het is één gekkenhuis hier in de studio. Maar wij gaan lekker door hier bij Zandvoort Lunch. Heeft u ook uh, tips voor de redactie? Stuur een mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl Of uh, blijf lekker luisteren, want we hebben een bomvol uitzending. Een leuke uitzending... met heel veel leuke muziek. Goh, goh, wat een uitzending dit. Helemaal geweldig. Phil Collins hier op ZFM Zandvoort. Yeah! De muziek hoor je hier op ZFM Zandvoort. retain you. De tweede nummer hier op ZFM Zandvoort. Het is tien voor half, uh, half één. En uh, ja, wij draaien hier natuurlijk de heerlijke muziek hier op ZFM Zandvoort. U hoort de trams hier bij Zandvoort Luncht. Ja, en we gaan het even hebben over ja, de sportgala. Voor de kinderen, hè? jammer. Ja, inderdaad. Want die heeft plaatsgevonden. De... Ja, inderdaad. We gaan even naar de sport. Uh, het Zandvoortse dansduo Duo Panotti, leerlingen van de Dance Factory... Ja. zijn de eerste jeugdsporters die de Jan Lammers Jeugdsportstimulatieprijs 2019 hebben gewonnen. De prijs is het hoogtepunt bij de jaarlijkse viering van alle sporters... tot 14 jaar die dit jaar kampioen zijn geworden. De, sportra de Sportraad Zandvoort stimuleert jeugdige sporters om te gaan sporten... en om hun sport vooral voor te zetten. Ze hebben daar een prijs voor in het leven geroepen... De Jan Lammers jeugdsport Stimulatieprijs. Wel leuk. Ja, inderdaad. Het is de bedoeling dat de sportraad Zandvoort ieder jaar... aan een sporter of een team deze prijs zal toekennen. Jan Lammers vindt het dan ook een grote eer... dat zijn naam deze prijs is verbonden. Dat was hem. Uh, nee, ik ga nog ja. even verder. Maar er was ja, nee, me... Je moet gewoon lekker doorgaan, nee, ja, jongen. Ja, ja. <laughs> Uh, ja, Jan Lammers vond het een grote eer dat zijn naam aan deze prijs is verbonden. Uh, daarom was hij ook een van degenen die twee bekers mocht uitreiken aan de twee uh, winnaressen uh, Vue Beaumont en Vee van Strien, samen dus het duo Panotti. Het feest vond voor het eerst plaats in de Club op circuit Zandvoort. In die ambiance van de autosport was dat voor deze bijeenkomst een bijzonder geschikte locatie. Nou, wat, wat, ik vind het blijft er leuk even uit. Maar als ik die naam zo hoor, dan moet ik wel aan, aan de jaren 90 denken. Moet je het horen? Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, dit is wel lekker. De jaren negentig zijn dat. Nou, dat is wel grappig om me even terug te zien, hoor. Ja. Jij, kan het, jij kan het niet zeggen, de jaren negentig. Nee, dat is uh, zo. Maar ik heb het wel, uh, ik ken het wel, hoor. Ja. Ik heb het wel uh, vaak op mijn hey, Ik ben nog steeds aan het bijkomen van net. Ja, iedereen. Uh, Ging bellen. Hè? We hadden vijf mensen in de wachtlijst. Ja, per rijken. telefoon, ja. Maar weet je wat we gaan doen? Nog kwanties? Zullen we gewoon zometeen het tweede uur. De eerste beller nog twee kaarten weggeven. Ja, maar dan moeten we natuurlijk wel goed in de gaten houden wie die eerste dan is. Hè? Ja, nee, zeker. Ja. Maar dat deed ik nu ook. Ja. Want, uh, want uh, uh, mevrouw, was Schippers, mevrouw Schippers was de eerste die belde. Dat zag ik ook echt op de telefoon hier, want je kreeg een lijstje. Maar we hadden inderdaad vijf bellers. Vijf bellers die die kaarten willen hebben. Nou, ik vind het leuk. Het, ja. het, het, ik moet ook eerlijk zeggen. Het is een tijd geleden dat wij iets leuks weggaven. En dat er zoveel mensen het leuk vonden om te bellen naar de, naar de studio. Dus zometeen ja. het tweede uur de eerste paar seconden van het tweede uur... geven we die kaarten weer weg. Maar we moeten het wel eerst gezegd hebben... en het verhaaltje moet afgelezen zijn. Want je ja, krijgt inderdaad. over de kast ja, nog dat verhaaltje afgelezen. Ik had nog ineens mijn eerste zin uitgesproken... of de, de telefoon stonden hier. Nou, ik rood. heb het idee, want gisteren hebben we natuurlijk ook... twee kaarten weggegeven nice. aan mevrouw Molenaar. Die heeft de, de kaarten gewonnen... en ook netjes opgehaald net. Um, ik denk dat, uh, dat de mensen het weten... en dat ze gewoon, daardoor gewoon op de minuut luisteren en bellen. En het is eigenlijk het nummer al erin toets tot vanaf het begin dat we aan het ja, praten waren. Ja, ja, ja. Nou, dus de spelregels zijn vanaf nu. Hebben we het verhaaltje afgelezen? Dan mag u bellen, draaien een plaatje en dan bent u in de uitzending. Want anders wordt het één gekkerhuis, huis, zoals net bijvoorbeeld. Ja. In ieder geval, dit is Zandvoort Lunch. Heeft u een tip voor de redactie? Bel gewoon 023 573 0393. Of stuur een e-mailtje naar redactie.zfmzandvoort.nl en wilt u meeluisteren of kijken vooral? Dat kan ook, want dan, als u dit hoort, dan luistert u natuurlijk al. Dan kan u op www.zfmzandvoort.nl meekijken op de webcams. En dan ziet u ons zwaaien. Dag allemaal! En binnenkort kunnen we ook chatten met elkaar. Dat is wel leuk. Oh, dan dan kunnen de luisteraars even met ons uh, in gesprek. Of uh, ik verklap nu wat waarschijnlijk. Dat mag ik helemaal niet zeggen. Nou, wij gaan luisteren naar de lippenstift van Marco Busato. Ik hoop dat ze ja, als minnaars uh, geen lippenstift op hadden. Want anders zag Leotine het.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 Graag staan schat, maar jij hebt veel meer waard dan dat. Ik zie het op ze. Graag staan schat, maar jij hebt veel meer waard dan dat. Ja.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 Zijn. stel jezelf de vraag Ben jij niet veel meer waard Om de lippenstift op zijn, lippenstift op zijn Oh, oh. Conversation here It looks done this. Don't ask that question here. This is my only fear that we become beautiful people.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 sato Si verà anche se non lo chiesto Dio ti di vivere conembra canzone che nessuno canterà Ma Se tu vedi sì davanti al tuo portone che dorme avvolto in un cartone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 Nessuno mai ce l'ha insegnato vivere, non si può vivere senza passare Zet de van stand woord. Anderia Hey Hé, uh, herken je dit uh, deuntje van de muziek? Uh, nou, nee, niet. nee. Meteen, nee. Nee, nee. nee. Oké, okay, moment. Zonder jou, Simone Kleins, maar en uh, Paal de Leeuw. Veel ja, ja, ja, nu uh, ja, ja, dan ken je wel. Dan kan ja, je ja, wel. Als ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. je het nu zegt, zo. Ja. ja. In ieder geval, uh, u luistert nog steeds naar Zandvoort lunch. Zometeen, de tweede uur. Uh, de eerste minuten van deze uitzending van tweede uur. gaan wij weer kaartjes weggeven voor uh, de Kerst en lifestyle, uh, ja, ver uh, bij Beekstein. Dus dat uh, is zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Want dat uh, zijn leuke kaartjes, een leuk evenement. En um, verder gaan we het natuurlijk hebben over heel veel nieuwtjes over het circuit. Want er is weer heel veel Pit Reporters. Dus we gaan het zeker even doornemen. En uh, heel veel muziek. Ik zit er niet lekker in vandaag, moet ik zeggen, Jelmer. De uitzending is gewoon niet lekker begonnen. Nee, het is een beetje chaotisch begonnen. Maar dat, uh, ja... Ja, dat is dan ook wel logisch als we een beetje uit ons... Uh, uit ons ritme zijn. Uit ons ritme, inderdaad. Ja, en, uh, maar ja, maakt niet uit. We hebben vandaag geen gasten, Het is ook wel heel erg rustig in de studio. Maar volgende week, volgende week... Misschien kunnen we dat wel eventjes doornemen, Jelmer. Ja. Uit de ondernemerschalen. Ja. Daar gaan we het zo meteen naar het volgende liedje over hebben. A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile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 Het het altijd weer, hè? Ja, die uh, lekkere lange liedjes. Uh. Ja, acht minuten duurt deze. Acht nou, dat gaan acht we niet doen minuten. hier op de radio. In ieder geval American Pie hoorden jullie hier op ZFM. Ik heb me meteen uit mijn playlist gehaald. En dan ga ik de kortere versie even zoeken als die bestaat überhaupt. In ieder geval, dit is nog steeds Zandvoort Lunch. En Jelmar, jij hebt weer een nieuwtje. Ja, want we gaan het nog even hebben over het ondernemerschala 2019. Ja. Vorige week is natuurlijk bekend gemaakt welke negen ondernemingen genomineerd zijn... ...voor die prijs onderneming van het jaar 2019. Ja. Uh, onderverdeeld in drie categorieën... ...zijn dit nog eens alle genomineerden op een rijtje. Uh, in de categorie horeca... Eetcafé Het Zand... ...Nobel 3 Café en Siso Lounge. In de categorie retail... ...ABC en meer. De dierenwinkel van Zandvoort... ...en Sea Optiek. In de, in de categorie overige... ...zijn genomineerd... ...Certainty Racing Team... ...Zandvoort Makelaars... ...en Fotostudio Zandvoort. Wilt u nou stemmen op een van deze genomineerden? Dat kan zeker. Vul het stemformulier verkiezing onderneming van het jaar 2019 in, in uit de krant. En lever deze uiterlijk 8 november in bij de Bruna Balkenende. U kunt ook stemmen via onze eigen ZFM app. Download nu gratis de app en stem gemakkelijk via uw mobiel. Uh, en wat ook nog wel even leuk is om te vertellen. Uh, Vertel. het, het ondernemerschala 2019 wordt live uitgezonden door ZFM. ...op donderdag 14 november, toch Roy? Ja, nee, zeker. Dat gaat heel erg leuk worden. In ieder geval, wij zijn er weer bij als ZFM. En dat is natuurlijk belangrijk. We brengen in ieder geval het laatste nieuws op onze Facebookpagina... ...en onze ZFM-app. Maar we zijn ook live daarbij met een mobiele studio. Dus wilt u radio komen kijken als u ondernemer bent? Want het is natuurlijk alleen een ondernemerschale. Dus alle ondernemers zijn welkom. En u thuis kan het lekker op de bank volgen op uw radio. Dus uh, hartstikke leuk, uh, Jan. Hartstikke leuk. En volgende week hebben we daar ook al iets uh, voor. Hè, ja, uitzending. volgende week uh, hebben wij uh, vanaf maandag... hebben wij uh, in ieder geval diverse ondernemers uh, te gast bij Zandvoort Lunch. In ieder geval maandag, woensdag en, en donderdag. En die week erop ook gewoon tot de ondernemerschalen Dus uh, wij blijven u op de hoogte houden rondom de ondernemerschalen Dus 14... November ondernemerschale 2019 hier op ZFM Zandvoort 106.9 FM of onze ZFM app. Download hem gewoon, dan kan u ook live radio luisteren op uw telefoon. Nou, wat uh, leuk allemaal, jammer. Ja, zeker. Er komen veel leuke dingen aan. Het is kwart voor, um, kwart voor één en uh, wij gaan lekker muziek draaien hier op ZFM Zandvoort 106.9 FM. En dit is nog steeds Zandvoort Luncht. Met licht?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 Hier op ZFM Zandvoort, het lekkerste station voor uw regio. Heeft u ook een plaat die u wil horen? Stuur dan een mailtje naar redactie@zfmzandvoort.nl of bel 023 573 0393 en u hoorde natuurlijk Brian Adams met uh, ja met Run to You hier op ZFM. Hey um, ja ik, ik ben zo uh, alles hier in de studio is vandaag een beetje anders dan anders, maar um, het is vooral het begin, hè Jelmer. Zie daar heb ik je naam alweer. Ik was je naam gewoon kwijt, dat is erg. Nee, ja. hey, maar ja, we, ja. Hebben een, um, we hebben een leuk bericht over ons collega Walter Sands. Ja, inderdaad. Want tijdens de kunstlijn Haarlem, die komend weekend plaatsvindt... is ook een Zandvoortse fotograaf vertegenwoordigd. Leuk. Op, op uh, 2 en 3 november is op vier locaties nieuw werk te zien... van in Zandvoort wonende fotograaf Walter Sands. Uh, Walter exposeert in Galerie Bloemendaal... cultureel centrum De voor in Heemstede... De Oude Meelfabriek in Heemstede en het Kunstcentrum in Haarlem. Uh, de expositie in Galerie Bloemendaal wordt donderdag 31 oktober, dat is dus vandaag, om vijf uur geopend door burgemeester Albert Roest. en is daarna nog te, tot eind november te bezoeken. Uh, Sans gebruikt veelal oude analoge fotografische technieken. Naast de antieke printtechnieken werkt hij ook op groot formaat film. Zo maakt hij portretten met een camera op 8 bij 10 inch Polaroid film. En daarmee is hij een van de weinige fotografen in Europa die nog zo werkt. Tijdens de kunstlijn is deze grote camera ook aanwezig in zijn atelier in de oude meelfabriek. En daar zou hij deze demonstreren. Ja, nou wat leuk. leuk. toch? Wat, wist jij dat Walter zo creatief was? Ik heb wel wat voorbij zien komen... Ja? Zeg maar op Facebook en zo. Nou, nou, wat, wat, ik, ik ben er onder indruk. Jij had nog iets, iets, iets nieuws toch over, uh, over afval. Ja, dat uh, inderdaad. Want uh, Material Experience is een bijzondere expositie... die tijdens de kunstlijn Haarlem te zien is... bij het atelier van Jutters Geluk in Zandvoort. In een tijd waar fossiele brandstoffen schaars worden... ontstaat innovatie. Uh, diverse ontwerpers... Uh, tonen de mogelijkheden om van zwerfafval dat onder andere langs het strand is opgeraapt nieuwe producten te maken. Dit uh, pop-up atelier aan passage 20 is sinds 15 augustus de inspiratieplek voor geïnteresseerden in het aanpakken van de plastic soep en het bouwen aan een circulaire wereld. Met de, specia met de speciaal voor de kunstlijn samengestelde expositie Material Experience uh, zal de bezoeker zich bewust worden van de productie achter het Product. Het materiaal staat tijdens deze expositie centraal, van half fabrikaat tot eindproduct. Het atelier gevestigd aan de Passage 20 in Zandvoort is vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 november van 11 tot 5 uur geopend. Nou, ook weer zo'n leuke expositie. Ja, de kunstlijn Haarlem is lekker bezig. Zeg maar. Ja, ja. Nou, ik ga zeker naar Walter, ook even over Walter, Mocht even terugkomen. Ik ga zeker even kijken hoor. Ik ben wel erg benieuwd wat die jongen allemaal doet. Ja, dat dus, lijkt me ook uh, erg interessant. Ja, we hebben nog vandaag. vijf minuten, want het is vijf uh, voor... Uh, ja, het eerste uh, uur zit vijf, er bijna alweer op. Ja, vijf voor uh, uh, één is het vandaag. En ja. uh, het gaat echt lekker, hè? Jongen, jonge, jonge. Maar in ieder geval... Um, ja, ik dat, wil dat nog weet heel... je wat dat ook betekent. Wat dan? Dat het bijna weer het begin van het tweede uur is, hè? Ja. En wat kunnen de mensen dan doen thuis? Ja, winnen. Winnen? Winnen, winnen, winnen. Na het verhaaltje wat ik straks ga voorlezen, kunt u bellen. Hey, maakt u kans uh, op uh, kaartjes voor Castle Christmas Fair? In, uh, de, even kijken, in Bekenstein natuurlijk. Ja. Dus uh, wilt u daar nou kans op maken, dan uh, nog even luisteren naar ZFM. En dan zijn we er zometeen weer. Ja, hey, nog even één ding. Ja. En dan gaan we het er zometeen de tweede uur over hebben. Bedenk even waarom die, uh, waarom die vogel op de Van der Valk uh, zit. Van, van, van de Valk Hotel. Oké, okay, dat is een leuke. Dat, uh... Bedenk het eventjes. Ja. Ja? We gaan even nadenken. Oké. Okay. Maar uh, ja, het is... Uh, het, ik, wat, wat zullen we draaien? Ik, ik, ik, heb het, ik heb het gewoon even niet meer. Ik uh, uh. zit er niet lekker in. Ik ga zo meteen even springen. Sp uh, we en gaan uh, even springen hier in de studio, ja. Eh... Uh. Ja, een leuk nummer. Ja, ja. Uh, ja, die nu het zelf vraagt. Ik heb... Nou, weet je wat, we doen dit. Voor het laatste uur. Op naar het uh, volgende uur hier op ZFM Zandvoort. Dit is uh, Zandvoort Leenst.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 I just believe it There's nothing to it I believe I can fly can find